6 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt dat het mensenrechtenrapport... dat de VN maandag over het land presenteerde... volstaat met leugens en verzinsels. In het rapport staat dat Noord-Koreaanse regering... zich op grote schaal schuldig maakt... aan ernstige schending van de mensenrechten... Volgens Pyongyang is het rapport opgesteld door de Verenigde Staten vanuit weerzin tegen Noord-Korea en geeft het een onjuist beeld. De Noord-Koreanen die het land ontvluchten zijn volgens een woord voor de criminelen die misdaden tegen het land hebben begaan. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor de hulp bij de overstromingen in het land. Dat heeft de Britse premier Cameron laten weten aan premier Rutte. Die was gisteravond te gast op Downing Street 10 in Londen. Groot-Brittannië is blij met de expertise die Nederlandse bedrijven hebben laten zien bij de overstromingen. En ook werd er gesproken over de EU. Groot-Brittannië en Nederland zijn het eens dat de gemeenschappelijke markt verder moet worden doorgevoerd.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 Nijmegen herdenkt vandaag het bombardement op de binnenstad op 22 februari 1944. Daarbij kwamen bijna 800 mensen om het leven en raakten tienduizenden mensen gewond. Een deel van de stad werd compleet verwoest door de bommen. Het bombardement toen was een vergissing. De bommen waren bedoeld voor Duitsland, maar de geallieerden wierpen ze per ongeluk boven Nederland af.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 Met Maarten Westerveen. Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom, of als u nog steeds luisterde, welkom terug... bij het allerlaatste uur woord van deze week. En deze hele uitzending was gewijd aan je lievelings. Over alles wat we het allerfijnst vinden. Om te doen, om te zien, om bij te zijn, wat dan ook. Als er iemand vol overgave over gele lissen, heksenbezems... kattenstaarten, koekoeksbloemen en wilgerozen kan praten... dan is dat Jan Wolkers wel. Niet schijnfiooltjes voor de in 2007 overleden schrijver. Wild. Wild moet het zijn. In de nu volgende reportage uit Vara's vroege vogels uit 1986... leidt hij de verslaggever rond in zijn tuin. Of terrein, zoals hij het liever noemt. Aan het geluid horen bonjert hij vol enthousiasme zijn tuin door. De verslaggever houdt hem nauwelijks bij. En alles is even fantastisch en even prachtig. Het zijn allemaal hele eenvoudige bloemetjes. zie je ook in de bergen allemaal. Allemaal wilde planten. Ja. En als dit, dit is, als dit door is, blijft het allemaal staan. En als het dan rijpvriest. is het een tovertuin, joh. Zo fantastisch. Zo fantastisch. hij nou, heeft van die mensen, die halen alles neer in de herfst. Ik heb ze ja. wel eens horen roepen. Als we de tuin een plat hadden. Ik ben al klaar voor het voorjaar. Ja, ze ja, tuin ja. winterhard. Ja. Het beschermende. Het heeft natuurlijk een beschermende functie ook. Ja. Al die opstaande dorre gewassen. En voor de beesten een, uh, een, een, een dekking, hè? Ja. dekking. Want als hier. Als je weet hoeveel houtsnippen rondlopen in de winter. En dat zijn hele schoede Ja. Hoe belangrijk uh, is die tuin voor je? Nou ja, god, ik, ik breng er uren in door. Uh, dus Iedere dat dag. wil wel zeggen, ja. Dus dat is uh, dat is echt. Uh... Wat is dat? Dan weet je, dat is een havikskruid uit, uit Limburg, komt die ook. Ja. Die, komt, die komt uit de buurt van het uh, kasteel Meerkan. Deze. Ah. Daar heb ik zaden van meegenomen. En die deed zo goed. Kijk, het vreemd is dat, hè? Ja. Dus het blijkt dat er... Uh... Kijk, ik vind die heksenbezem zijn zo goed. Grimmig in de winter. Ja, bij jullie heb je... Als je, als je denkt dat de heksenbezem zijn, kan het ook misseltoon ja. zijn, hè? Maar dit, uh... Dat komt niet boven de grote rivieren. De grote rivieren zijn een beetje de grens, hè? Mm -hmm. de noordelijke grens hè, van de Marenta. Want dat vind ik ja. ook prachtig. Zo'n parasiet ook al is slecht voor de bomen. Maar mooi om te zien. Ja, mooi om te zien, dat zeker. Moet je kijken, dit zijn... Goeie gongerig. voelen? Oh, Wonderlijk, die <tosses> ik ging nogal? Voel eens ja? hoe warm hij is. En zo warm is hij ook. 30 graden vriest. Een boom ja. die het ja, warmte dat van, heeft, van binnenuit uit? Ja, van heeft. binnenuit door de thing, Ja. Dat is het speciale ervan. Het is een heel groot. Gewone... Ja, want je voelt het nu nog zelfs. Ja. En dat is dus de je... Deze dat is een ginggo. Een Japans tempelboom. Kijk, als dus je deze voelt... Hier moet je me ja? voelen, die is koud. Ja. ja. Maar als 30 graden vriest, dat ook iedereen aan die boom zijn, zijn handen te warmen. Ja. ja. De hier over het veld komt iedere middag zo'n beetje op dezelfde tijd... ...komt de bruine die jagen. Dat is altijd heel boeiend. Betekent het vijf jaar lang buitenleven dat in je boeken die natuur ook belangrijker wordt? Nou, dat was het altijd was het al. al maar... Het was het altijd al, maar het komt vaak ook op een bepaalde manier voor, laten we zeggen... ...een roman waarin een man in een soortgelijke situatie zit ...maar die dat vervloekt... Die zegt vervloekte eenzaamheid ook. Als hij voor het raam staat, die daar is gaan zitten. Omdat hij denkt dat hij hem beter kan werken. Maar je weet, zoals onverbeterlijke deugnieten. Die weet overal de zonde uh, binnen zijn huis te halen. Dus zowel flessen drank als jonge dames en zo. Daar weet zich toch nog aardig van te bedienen in deze wildernis. En dat is natuurlijk, uh, op zo'n manier kan het ook weer een bepaalde werking hebben. Uh. Laten we een stukje ja, nog door jouw ja, tuin ja. lopen. Of tuin, ja, terrein. bos, terrein. Wij noemen het altijd het terrein. Dat, klinkt een beetje, dat is een beetje in overeenstemming met de, het ruige karakter ervan. Want je kan hier, god, hier in, in, deze, in deze wildernis... Als je weet wat hier een, een vogels broeden... En wat, een, wat hier bijvoorbeeld houtsnippen... Hier zwintersdekking zoeken en zo in de sneeuw. Dat is fantastisch. En we hebben hier een echte wilde poel. Waar, waar gele plompen en waterlelies en de watergrensjaan in, uh, in, uh, in bloeien. En waar nu nog een enkel karmijnrood uh, schitteringetje te zien is van de kattenstaart. Ja, dat is fantastisch. En in, zoals in het voorjaar, die hele rand van die poel geel is van de, van de gele lis. Dat vind ik zo'n schitterende bloem ook. Maar toen jij hier een uh, jaar vijf geleden kwam... toen was het een betrekkelijk net aangelegde tuin. Gazon. Ja, nou, dat, dat, dat, kijk, die bomen die hier staan... die enorme grote kegel van een lindenboom en al die grote berken, hè, compleet met heksenbezems, dat zie je. Hè, dat was er natuurlijk al. Maar dit was allemaal gazon. En dan kan je zien wat er gebeurt als je gewoon de natuurse gang laat gaan. Wat er allemaal komt en zo. Vanzelf. Nu... Dit is allemaal vanzelf gekomen? Ja, nou niet allemaal. Sommige dingen heb ik, heb ik wat bijgezet, maar het zijn altijd planten die, uh, die zo hier makkelijk groeien. Dat zie je wel aan de, aan de wilgen, ja. uh, wilgenroosje, uh, uh, uh, guldenroeden, berenklauwen, koekoeksbloemen. Uh. Inheemse planten? Uh, het zijn allemaal inheemse planten, ja. En betekent dat nou uh, veel werk? Iedere dag in de tuin aan het werken? Nou, je, uh, veel mensen zeggen dat het een wilde tuin... dat je dan maar zo de boel laat verwilderen. Maar dan heb je op ten duur alleen maar één soort. Huh? En dat kan een hele zeldzame soort zijn. Maar dan is het toch een soort onkruid. Als ja. huh? het alles verstikt. Dus je bent eigenlijk altijd aan het arrangeren. Je bent toch een soort schepper. Want je moet bepaalde dingen uh, kort houden... Sommige dingen weer naar andere plaatsen verplanten. En daar ben je eigenlijk uh, iedere dag toch wel een paar uur mee bezig. En dat is het leuke. Het leuke uh, dat is leuk natuurlijk dan zinloos een pad schoffelen. Uh, <laughs> of met een er rondgaan. Je bent geen type dat hier uh, eenjarig spul in zet, Afrikaantjes? Ja, nee, maar er zijn natuurlijk eenjarige wilde planten ook natuurlijk, die, die erg mooi zijn. Uh, maar hier staan helemaal geen... Uh, sommige gekweekte bloemen zijn erg mooi ook. Maar die gewone dingen die, die mensen als, als vulsel voor zo'n zo zo bloemenbedje hebben... die ze hier te vergeven zoeken. Mooi, hè? was uh, Joost Huizing, verslaggever van Vara's Vroege Vogels... in gesprek met niemand anders dan Jan Wolkers op hun eigen terrein. Dit komt uit 1986 en een prachtige reportage. wens je niet dat je daar meer van zou kunnen horen? Nou, dat kan, want we hebben een prachtige nieuwe site. Daar ga ik u straks nog wat meer over vertellen. Een van de dingen die u in ieder geval op die site kan vinden... is een documentaire over Charles Bukowski. Want Bukowski die leeft weer een beetje. De Amerikaanse dichter en schrijver is natuurlijk al lang dood. Maar zijn werk wordt uh, dit jaar opnieuw hier in Nederland uitgegeven. En Bukowski had veel grote liefhebberijen, want daar hebben we deze hele uitzending van woord aan gewijd. En dat zijn er velen zoals drank, misschien wel zijn grootste liefde, vrouwen, een goede tweede, de poëzie en verrassend genoeg klassieke muziek. Heel erg veel klassieke muziek. Op onze nieuwe website, woord.nl, kunt u luisteren naar een documentaire over Bukowski. En dan kunt u ook veel van zijn muziek, van zijn lievelingscomponisten horen. Hier heeft u alvast een fragment. I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert, along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room, and I turned on the radio. But there was a pounding on the wall. Shut that goddamn thing off! There was a soldier in the next room, living with his wife and soon he'd be going over there to protect me from Hitler. So I snapped the radio off and then I'd heard his wife say, you shouldn't have done that. And the soldier said, fuck that guy, which I thought was a very nice thing for him to tell his wife to do. Of course, she never did. Anyhow, I never went to another live concert and that night I listened to the radio very quietly my ear pressed to the speaker. War has its price, and peace never lasts, and millions of young men everywhere would die. And as I listened to the classical music, I heard them making love desperately and mournfully through Shostakovich, Brahms, Mozart, through crescendo and climax, and through the shared walls of our darkness. de Amerikaanse dichter Charles Bukowski. Dat was een fragment van een grotere documentaire. Die kunt u in zijn geheel beluisteren op onze nieuwe site woord.nl. Gaat u daar straks vooral naartoe om meer te horen, meer te luisteren. Maar wacht nog even, want deze aflevering van Woord op Radio 1 is nog niet voorbij. Deze hele uitzending van 2 tot 7 staat in een teken van lievelings. Lievelingsdingen. Dingen waar we ons hart aan geven. En dan denk ik al snel ook aan eten. Ik, ben een, ik mag graag eten. Je ziet het nog niet aan me af... maar ik ben ervan overtuigd dat het over een paar jaar wel te zien is. En als het over eten gaat, dan, dan, dan gaat het over die dingen die je doen, Watertanden. Waar loopt het, nou ja, het speel van in de mond? En... Er is één man die dat heeft bij een bord andijvie-stampot met gehaktbal. Dat is voor sommige mensen misschien wat saai of zelfs ronduit vies. Maar voor Johannes van Dam is het het absolute summum. En Johannes van Dam, de, de kook- en eetpaus van Nederland, vorig jaar overleden... Eh, kon niets mooiers en lekkers verzinnen dan een bord andijvie-stampot met een gehaktbal. Hij schreef niet alleen over eten en drinken, hij bereidde het ook heel erg graag. En dat enthousiasme begon ooit uit gulzigheid en door een afkeer van de afwas. Want bij de Van Damst thuis hoefde de kok niet af te wassen. Waarom hij later een culinaire journalist werd? Nou, dat was omdat hij niet voor een paas wilde werken. Hij wil zijn eigen meester zijn. En om de horeca in Nederland een klein klein beetje beter te maken. Iets trouwens waar de mensen over eens zijn dat dat wel gelukt is. Luistert u naar een documentaire van de RVU uit 1998... over een man met een voorliefde voor kaaskoekjes, kroketten... goede messen en andijvisstampot. Ja, juist yes, prima. Johannes van Dam. Geboren 1946 in Amsterdam. Na afgebroken studies medicijnen en psychologie... was hij onder andere barman, journalist, vertaler en boekhandelaar. Hij schrijft, freelance, voor Elsevier, Elegance en het Parool... over eten en drinken. Het Parool ligt op de maat. Staat er een stukje van jou in vandaag? Twee bladzijden staan er vandaag van me in. Twee bladzijden? Ja. De deur moet wel eventjes dicht. Wat heb je geschreven? Wat heb ik geschreven? Ik heb een recensie geschreven van Planet Hollywood. Ik heb een test gedaan van het saucijzenbroodje. Vijftien adressen in Amsterdam heb ik de saucijzenbroodjes geproefd. Ik heb een boek besproken van Jaap Klossen over smaak... en het combineren van wijnen en gerechten... En ik heb Joosje Noordhoek geïnterviewd over waar zij het liefste eet. Dat is uh, de oogst van vandaag in het Parool. Mijn moeder kookte niet, die werkte heel, de hele dag. En als ze thuis kwam, dan werd er door iemand anders het eten op tafel gezet. Iemand die dat dan voor mijn ouders deed. En daarna moest ze vaak nog weer werken. Het was, ja, je uh, moeder kon niet koken. Nou, nauwelijks. Ja, ze ze maakte een paar dingen wel lekker, maar de rest... Uh, nee, ze kon niet de dagelijkse pot goed uh, ja. tot stand brengen. En daarom ging ik ook al gauw zelf dingen maken. En op een gegeven moment... Uh, en hoe oud was je toen? Toen ik zelf dingen maken. Zeven, denk ik. Zeven, acht die tijd. En wat, wat, wat, wat voor soort dingen waren dat? Nou, dat, om te beginnen cakes. Uh, er werd dus iedere week ongeveer een cake gebakken. En dat is vrij eenvoudig, dus dat ging ik gauw zelf doen. Want dan kon ik ook bepalen wie de beslagkom mocht uitlikken, mijn zusje of ik. En dan mocht ik de kom uitlikken en kreeg zij de lepel. Maar dat ontaart al gauw in het klaarmaken van, het, uh, van de brunch shop, uh, op zondag. En dan maakte ik uh, overschotels uh, met eieren en zo. En, en omeletten, dat ja. schuimomelet was mijn specialiteit. En dat tot groot genoegen van je vader? Ja, iedereen vond dat prachtig natuurlijk dat ik dat deed. Mijn zusje moest dan de tafel dekken en ik kookte. Dat vond ik ook een goede verdeling. Want ik ben misschien wel gaan koken een beetje uit gulzigheid. Zodat ik die kom uitlik uitlikken in plaats van de lepel. En uit uh, afkeer van de afwas. Want uh, als ik kookte, dan moest iemand anders gewoon afwassen. Johannes, wij gaan boodschappen doen. Ja, ergens bij een... Met een groot grutter. Dat is niet waar ik normaal boodschappen doe. Ik ga daar naartoe voor het kattengrind en het kattenvoer. En yeah. voor wat dingen als ik na zessen of op zondag nog iets moet hebben. Maar normaal ga ik liever naar de kleine winkelier. De specialist die uh, zijn best voor je doet. Meestal betere spullen heeft. En uh, misschien ook wel wat duurder is. Maar ja. Er zijn nu financiële grenzen gesteld en het moet allemaal onder één dak vandaan komen. Dus dan moeten we maar naar de grootschutter. Ja, we gaan naar een grootschutter die de mensen kunnen vinden, in, ook in de rest van het land. Hè. Dus niet dat ze denken van, nou, die zitten in Amsterdam, die gaan naar allerlei speciaalzaakjes. Dan had ik zo in gedachten om um, niet meer dan 25 gulden uit te geven voor de maaltijd. Nou, meer dan genoeg. Dat kan. denk ik. Ja, als je denkt dat uh, in restaurants de prijs voor de ingrediënten, wat natuurlijk iets goedkoper is voor zo'n kok die het grote in het groote inkoopt. Maar de prijs van de ingrediënten... ongeveer vier à vijf keer over de kop gaat. Ja. Dat betekent dus dat uh, je in een restaurant... voor 100 gulden, uh, zou moeten, uh, 100 gulden zou moeten betalen... voor wat wij dan nu gaan maken. En nou, dat moet kunnen. Mijn vader was een lekkerbek, maar hij wist er niet zoveel van. Hij kon ook zelf niet zo heel goed koken... hoewel hij wel regelmatig probeerde. Hij kocht dan... Dure dikke kookboeken en probeerde daar recepten uit. Belgische kookboeken, want de Nederlandse keuken trof je ook niet zoveel aan naar zijn gading. Maar ja, ik kan me nog een aantal dingen herinneren: flans en Zweezerikken en zo. En dat mislukte toch echt? Dat lukte er niet. Het gevoelde kalsborst staat me nog voor de geest. Ja. Was jouw vader iemand die je meenam naar restaurants? Nou, hij nam het gezin uh, wel mee naar restaurants. Uh, ik weet dat hij voordat ik oud genoeg was met het hele. Uh, nou, met mijn broer en, zijn, en vrouw, met mijn moeder, naar uh, Vienne... het restaurant van Frenant Point ging. Wat bekend stond als het beste restaurant van de wereld. Ook een van de duurste. Dat soort dingen deed hij. Dus dat vond hij leuk. En ik kan me ook wel herinneren dat hij met de hele familie... dus ook mijn zusje en ik erbij... Uh, in een restaurant kwam wat overigens in zekere vorm nog bestaat. En uh, ja, hij vond het, uh, het restaurant niet zo uh, op het niveau als hij dat uh, wenste... En, hij begon een beetje ruzie te maken met de ober uh, al voordat er besteld werd. En toen moesten we allemaal weer opstappen. En dan had hij zich eruit gewurmd dat hij uh, gewoon boos kon worden en weg kon stappen. Was het een kritische man? Het was een heel kritische man, ja. Hij heeft mij ook uh, een kritisch vermogen aangeleerd... Uh, toen ik voor het eerst schoolschriftjes mocht, moest kopen uh, op de lagere school. Uh, ja, ik vroeg om geld. Uh, waar ga je naartoe? Ik ga naar die en die winkel... Uh, Schoolschriftjes kopen, die zei: Nou hé, zo doe je dat niet. Je gaat eerst naar uh, wat schoolschriftjes overal kosten en hoe goed de kwaliteit is. En dan doe je op basis van prijs en kwaliteit een keuze. Dus daar was ik een hele dag mee bezig met al die winkels uh, af te lopen en die schoolschriftjes uh, te bestuderen. En tenslotte kwam ik tot de conclusie dat de winkel waar ik in eerste instantie naartoe wilde gaan de goedkoopste en de beste was. En nou, ja, daar ging ik het al maar. Dan maar halen. Dat heeft me geleerd dat ik niet uh, altijd naar anderen moet luisteren en op mijn eigen oordeel moet vertrouwen, maar wel ook dat je moet vergelijken dat dat zinnig is. We lopen nu door Radje Amsterdam langs allerlei restaurants. Allemaal restaurants die je ongetwijfeld in je uh, lange carrière als uh, gastronomisch journalist besproken hebt. Nog niet allemaal eerlijk gezegd, maar de meeste wel. Ja. Ja. Ik heb er inmiddels zo'n 400 besproken. Dus je zou zeggen dat er weinig overgeslagen zouden moeten zijn. Maar er zijn er nog steeds een boel die nog aan de beurt moeten komen. Zijn er dan een hoop van de zaken waar we nu langs lopen die jouw bloed wil kunnen drinken? Nou, nee hoor. Nee, geloof ik niet. Nou, er zit bijvoorbeeld uh, hier aan de overkant een restaurant. En daar zetelt ook de algemeen directeur van de restaurantafdeling van een groot concern. Waar dat een onderdeel van uitmaakt. En hoewel ik heel, het een hele aardige jongen vind. Geloof ik dat zijn directeur mijn bloed wel kan drinken, ja. Maar Want... ja, zij doen hun werk niet goed en ik signaleer dat. En ja. ik schrijf dat op. En dat vinden zij onprettig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan moeten ze hun werk maar beter doen dat is gewoon mijn uitgangspunt. Want ik doe het er niet om. Het is niet zo dat ik een hekel aan ze heb. Absoluut niet. Aan de paté geserveerd met zoete uikompot zit een vreemd geoxideerd smaakje. een van beginnend bederf. Als we de plak moespaté omdraaien blijkt waarom. Het oude snijvlak, natuurlijk aan de onderkant gelegd... is niet roze zoals de rest, maar ernstig verkleurd. Ook onder de wat uitgedroogde randjes rauwe ham... waarmee de paté is omhult, heeft de oxidatie toegeslagen. Als de borden worden weggehaald... vraagt de bediening vriendelijk of het heeft gesmaakt. We knorren iets in de trant van... Het ging wel. Dit moeten ze in de keuken zien. En ze dienen, als ze hun vak kennen, te reageren. Maar we horen er verder niets meer over. Zo is de jeugd. Maar ze waren wel slim genoeg die verkleurde kant onderop te leggen de oneerlijke keuken. Zo noem ik dat. Hier heb ik nog nooit iets gekocht. Dit is een stand met kant-en-klaar eten, warm en wel. Maar dat, ja, dat vertrouw ik echt niet. Bijna het laatste karretje, zie je dat. We we twee van die panklare scholletjes nemen? Lijkt me een goed idee. 8,90 9 voor twee scholletjes. We hebben elke scholletje. En dat ziet er goed uit, vind je? Ik ga alleen nog even kijken. Dit is van tot 27,2. Even naar achteren. Ja, kijk, zie je? Deze zijn tot 1,3. Ja. Die nemen we mee. Die is het meest vers. Altijd achterin grijpen. Altijd achterin grijpen. Les nummer 1. Nou ja, oké, okay, spinazie zou er zijn. Spinazie wordt het. Maar let je nou op, Johannes, als je zo'n pak spinazie... Nou, ook op de dat datum het bijvoorbeeld, hè? Datum. Ja, het moet vers zijn. Maar ja, je zou het liefst willen proeven en ruiken, zoals ik met fruit altijd doe, maar... Ja, dat zit er niet echt in. Het trouwens. trouwens. Oh ja, 2,99, dat zal het wel zijn. Wat voor aardappel is dit? Ja, dit heet kristal. Is dat een soort smaak? Ja, dat is een soort. Er zitten een paar van die hele grote wijnen. Nou, ik moet oh, dus even iets uitzoeken met een waar de gelijk aardappelen van gelijke maat. Dit, is, ja, dit komt beter uit. Want? Want uh, ongelijke aardappelen hebben verschillende kooktijden nodig. Dus uh, als ik ze in de magnetron wil garen en ik heb een grote en twee kleintjes... dan zijn die twee kleintjes gaar als die grote dat, dat nog niet is. En dat is heel onplezierig en die aardappels die zijn 249 Dan zitten we nu op 14.50. Ik ben bijvoorbeeld gek op koriander. Helaas staat er op koreander. Het heeft niks met Korea te maken. Het is koriander. Dus, koriander met een i. Ja. Het komt van het Griekse koris. Dat betekent luis. Omdat bepaalde soorten luizen net zo ruiken als dit kruid. Hoe komt het nou dat er weer koriander opstaat? Nou, dommigheid? Ja, dat is dommigheid. Er is een, uh, ook een grote kruidenfirma en die zegt ook altijd coreander. En ik word er gek van. Ja. En, uh, maar ja. Je kunt er niet goed tegen, hè? Nee, ik kan er niet goed tegen. Ik vind dat echt uh, zo dom. En ze weten ook, volgens mij langzamerhand, dat het niet klopt. Want ik heb het overal al opgeschreven dat ze een beetje stom zijn erin. Maar ja, ze doen het toch. En wil nog iets uh, erbij doen. Koriander zit er nu bij. Egel de 99 zitten we op 16,50. 16,50. Oh. Ik heb nog nooit zoveel gerekend in de, tijdens een radio-uitzending. Ik neem, neem, ja, neem crème Dat is wat vetter. Het mag vet zijn. Even op de prijs letten. Precies. Ah. Uh, 2,65. 2,65. We zaten op 16,50. We 18,90. Nou, zeg maar ongeveer negentig of Goed. Moeten we nu nog eventjes kijken naar een uh, toetje? Dat lijkt me heel lekker, ja. Nee, ik vind het wel aardig om bijvoorbeeld een, uh, een rosé te nemen. Een tafel. Lijkt me heel goed kunnen met, uh, met de school. Die komt dus uit welk land? Dus Frans. Nou, dan gaan we dit afrekenen. Volgens mij zitten we... Een stukje boven de 25 gulden. Maar dan moeten we maar zo zien dat we eigenlijk te veel aardappelen hebben gekocht. Ja. Hè? Zo is dat. En ja, misschien ook iets te veel roem. Oké, okay, fles rosé. Koriander. Spinazie. School. Aardappelen. En crème fraîche. En dat kost alles bij elkaar... 30 gulden drie, zit het net boven ons komen? budget, maar dat moet kunnen. We zitten hier in jouw huiskamer. Uh, het is een grote ruimte en een, een, een boekenkast die vol staat met allerlei boeken over koken. Je hebt er duizenden. Hè? Ja, ja. Dit is samen met een vriend hebben we het in een stichting ondergebracht. De astronomische bibliotheek en dat zijn er zo'n 12.000 denk ik. 12.000? Schat ik, ja. ja. Er staan er hier wel zo'n 7.000 denk ik. W wanneer ben je eraan begonnen? Ja, eigenlijk al in mijn studententijd, maar dat is heel langzaam gegaan. Ik was altijd geïnteresseerd. Ik uh, heb dus ook altijd veel geleerd van kookboeken. want van mijn moeder hoefde ik het niet te leren. Dat is duidelijk. Dus ik leerde door hetzelfde te doen en dan is een boek ook vaak uh, heel handig... Inmiddels heb ik bij heel veel uh, grote koks in de keuken gestaan... Uh, om te kijken en ook om dingen te proberen. En op een gegeven moment ben ik ook gaan schrijven over eten en drinken. En daarna heb ik besloten om een winkeltje wat al bestond... waar ze kookboeken verkochten over te nemen. En uh, toen ging ik natuurlijk echt pas kookboeken verzamelen... om ze te, koop, te verkopen. Maar ja, uh, het soort boeken wat ik leuk vond... Daar waren er waren maar heel weinig mensen die het leuk vonden. Dus die voorraad die groeide en groeide. En op een gegeven moment... Uh, wilde ik alleen nog maar schrijven... dat uh, commerciële, zo'n winkel, dat is niets voor mij. Waarom niet? Nou, rekenen, belasting. Uh, Gedoe. Ge ja, en ook altijd maar heel braaf. Ja, mevrouw, ja, meneer. Uh, zeggen, terwijl ik soms wel eens zin heb om te zeggen nee. En dat deed ik dan ook wel. Want ik kan mezelf wat dat betreft niet zo goed inhouden. Maar dat vond dan niet iedereen prettig... wat ik me heel goed kan voorstellen. Dus dat is niet zo gelukkig. Dat je klanten de, de, de winkel uitjoeg? Ja, min of meer. Dus ik heb die winkel verkocht... en uh, ik heb het grootste deel van de, uh, de tweedehandsboeken... en een aantal van de nieuwe heb ik gewoon meegenomen. Als je nagaat, dat er staan hier twee rijen kasten. Dat die ene rij, die langste, dat zijn alle kasten die in die winkel stonden. En die stonden niet zo vol als ze nu staan... want hier staan veel dubbele rijen nog in. En er is dus die tweede rij nog bijgekomen. Dus ik heb hier ongeveer het dubbele van wat de winkelvoorraad toen was. Dat staat hier. Dus ik kan nagaan dat het een boel is. Maar kun je het moment herinneren dat je besloten hebt... om zeg maar zoveel, dat wist je toen waarschijnlijk nog niet... maar zoveel tijd en ook geld te investeren in boeken over eten? Want er moet toch een moment zijn dat je denkt... nu wil ik er alles van af weten. Ik, dat moment dat is er altijd geweest. Ik wil er altijd alles van afweten. weten. Maar je weet er nooit alles van af. Er is zoveel. Kijk, ligt hier net een boek dat ik gisteren gekocht. Mushrooms, poisons en panaceas. Oftewel uh, paddenstoelen vergiften en uh, ja, huismiddelen, geneesmiddelen. Ja, het, uh, er staan weer allerlei gegevens in over paddenstoelen... over bepaalde soorten die door sommigen worden beschouwd als eetbaar. Uh, en die blijken heel erg giftig te zijn. Het staat hier precies uitgelegd waarom. Er staan meer leuke dingen in, ook historische. Dus dan geniet ik echt. En ik heb misschien al 40, 50 boeken over paddenstoelen. Echt grote encyclopedieën en atlassen en dat soort dingen. Maar hier staan weer heel veel gegevens in dieren nog niet waren, nou, daar geniet ik van. Dus zo'n boek, ja, dan zit, als ik dat vind, dan begin ik al meteen te watertanden. Veel meer dan een kookboek, hè, want kookboeken, die, nou ja, die koop ik niet zoveel meer. Ik krijg er nog wel veel, ik bespreek ze ook, maar ik heb niet zo'n behoefte aan kookboeken. Nou, de spinazie wordt gewassen en gaat in het vergiet. Ja, wat ik dan doe, is ik kijk even of er zand onderin uh, de bak ligt. En als er niks in ligt, dan is het goed. Zie ik hem ook maar een paar korreltjes, dan gaat hij nog een keer. Je schrijft uh, uh, over eten en drinken. Je schrijft ook over boeken die erover gaan. Je hebt ook heel wat kokboeken besproken. En als ik uh, uh, naar, naar die recensies kijk, dan valt het me altijd op dat je ontzettend kwaad wordt... Als er fouten in boeken zitten en in kookboeken... komen er nogal wat fouten voor, hè? Nou, ik vind dat vreselijk. en uh, Vooral omdat een gerecht dan kan mislukken. Het smaakt bijvoorbeeld niet zoals de, de kok het heeft bedoeld. En nog erger, het smaakt helemaal niet. Ja. En dat kan gebeuren. Ik kan me een kookboek herinneren. Eén van, nou, kan ik wel zeggen, Pocuze, de nieuwe Franse keuken. Dat heeft, uh, weet ik veel, 120.000 exemplaren... Dus 12 of 20, druk op weet ik hoeveel, van geweest. Er staat een recept in voor een Engelse pudding. En in het origineel staat dat er zeg 500 gram niervet in moet. He, dat is een soort vet die in dat soort puddingen wordt uh, mm. gebruikt. Uh, runderniervet met name. En het is vertaald als runderniertjes... Ja, je moet in zo'n pudding geen niertjes doen. Dat is voorkomen. Misschien dat staat dan gewoon in zo'n boek. Dat staat in zo'n boek, maar dat staat er de eerste druk in. Maar de 22e druk, na 120.000 exemplaren, staat er ook nog in. Ja. Terwijl ze het weten. Ze weten dat het niet. Ik heb erover geschreven dat dat erin staat. Een ander boek, over hetzelfde uitgeverij, zelfde auteur. Ander boek. Ja, daar, iets met vis. Daar komen twee vissoorten in. Van de ene een kilo, van de andere een pond of zo. En nou dan. Dan ga je het maken. En aan het eind van het recept heb je die pondvis vis nog over. Want die komt helemaal niet meer terug. Zijn ze zijn gewoon verketen in de vertaling. Oké, okay, de aardappelen. Eens nou, even kijken, een paar grote, hè? Heb je erg honger? Ik uh, ben wel een goede eter, ja. Ik ben een goede eter. Nou. Hoeveel aardappelen van die grote aardappelen denk je dat je hebt? Nou, ik denk wel drie. Drie van deze aardappelen? Ja. Jezus Christus. Ja. Ik kan er ook niet zo doen. Maar ook in uh, Engelse boeken, in het Engels, kan het uh, fout gaan. Een hele leuke is van Alice B. Talkless, uh, het koopboek. Daar werd een Engelse editie gemaakt, oorspronkelijk was, was Amerikaans. En uh, daar stond een taart in. En daarin gingen twee eetlepels... Uh, volgens de Engelse editie... nutmeg, nootmuskaat. En uh, dat had iemand gedaan... en die schreef een boze brief naar de uitgebreid... dat de hele familie in het ziekenhuis terecht was gekomen. Twee eetlepels nootmuskaat. Nou, daar ga je van trippen. <lacht> en uh, dat is echt heel ongezond. Dat is niet lekker. En toen schreef de, de redactrice dat ze vreselijke fout hadden gemaakt... hun excuses, want het moesten twee theelepels zijn. Maar ja... Ik uh, las dat recept nog zo, bedacht dacht, twee theelepels. Die smaak klopt er helemaal niet bij. Dus ik nam de een oude Amerikaanse editie erbij. En daar stond in twee eetlepels nut meat, Oftewel, noten, gehakte noten. Dus alleen de, de inhoud zonder de doppen. Twee, twee eetlepels. Dus er gingen noten in die taart. Dat natuurlijk heel gewoon. En noodmuskaat hoorde er helemaal niet in. Maar dat hadden ze zelfs in Engeland... dus voor de Engelse pinguin-editie niet uitgezocht. En de, deze beroemdste... Kookboeken, redactrice van Engeland. Die ging dus toch nog de fout in. Dit zijn de scholletjes. Die gaan we eens even bekijken. Pan klaar. Wat zeggen ze erop? Bereiden, brengen op smaak met zout en viskruiden. Verhit boter en of olie op hoog vuur. Wentel de vis door gezeefde bloem. Bak aan beide zijden mooi bruin. Circa 8 minuten. En dat kan ook nog in de oven. Zouden we ook nog kunnen doen. Smelt 50 gram boter in overschouw. ovenschaal en voeg bodempje wijn, water of visbouillon toe. Stoof de vis in 15 minuten klaar. Nou, ik, vind, ik hou wel van bakken met een sausje. Ik hou van knapperige korstjes en zo. Je vindt het wel lekker om ergens doorheen te bijten. Ja, ik vind het ook het verschil in de structuur wel lekker. Als alles zacht is, dat, uh, nee, dat, dat is te zacht. Wordt je smaak daar ook door beïnvloed. De, hoe de structuur is van het eten? Ja, de structuur is heel erg belangrijk. Je moet eigenlijk zorgen dat er altijd een soort balans is... van smaken en structuren. Uh, nou, een hele klassieke is bijvoorbeeld spinazie. Uh, we gaan zo spinazie eten. Een klassieke manier om spinazie te eten is... met uh, soldaatjes... He, dat is het zachte van de spinazie. En het knapperige van uh, soldaatjes, dus gebakken brood. Hè. En daar, dan nog een hardgekookt ei bij. Het zure van de spinazie wordt door het, nou ja, door het zachte door het basisen, zeg maar... de tegenstelling van zuur, uh, in evenwicht gebracht. Dus dan heb je een aantal evenwichten in structuur en in smaak. Drie dingen bij elkaar. Nou, dat is eigenlijk heel mooi. Ik ga dat nu anders doen. Uh, ik denk dat deze spinazie niet zo vreselijk zuur is... Maar het aardige is, vis kan een beetje zuur gebruiken. We hebben nou geen citroenen gekocht. Ik heb, een beetje citroen, ik heb wel zure room. En ik heb die zure spinazie. En dat bij elkaar is een zure balans met de, met de vis. Dus op die manier heb ik dat element er stiekem ingebracht. Zonder dat je het merkte. Dus de, de zure aspecten en de niet zure. Het aroma komt van de, van de koriander. Daar ben ik zelf erg gek op. Ik zal het toch straks nog even wat beter moeten drogen. Maar ik kan het ook gewoon zo uitschudden. Kijk. Het gaat heel goed. Heb jij, Johannes, voor jezelf een, een, een missie? Wil je iets bereiken met het schrijven over eten en drinken in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Het... Uh... Ik wil dat het beter wordt. Ik zie zoveel ellende. Ik wil dat die uitgevers beter hun best doen. Ik wil dat die grootgrutters uh, nu ook eens een beetje dingen op smaak selecteren. Wat me bijvoorbeeld opviel is dat ze... Uh, 40 soorten ontbijtgranen op hun schap hebben staan. Veertig verschillende soorten. Maar dat er niet één bij is die alleen puur uit granen bestaat en zonder suiker. Er zit van 8 tot 40 procent suiker in die dingen. Er bestaan hele grote merken in het buitenland... die... Uh, uh, ontbijtgranen zonder suiker hebben. Maar die zetten ze niet neer, want ze gaan ervan uit... dat de, de meeste mensen willen het met suiker. En dan, uh, dan zal het ook allemaal met suiker zijn. Dus het is, uh, ja, als je het vergelijkt met de omroepen... het is allemaal Tros en Veronica... en er zit geen enkele VPRO of uh, RVU of wat ook in. En lukt dat een beetje met die missie? Nou, ik krijg veel bijval... Maar ja, veel bijval betekent. Uh, ze nu en dan zegt iemand is hoi. Maar ik heb niet de indruk dat de industrie zich er veel aan gelegen had liggen. Hoewel het komt voor. Het, uh, uh, vooral die grootgut van net, daar heb ik wel eens een, uh, een lezing gehouden over dit soort zaken. En ze hebben wel geluisterd. Of het in de praktijk iets oplevert, is de vraag. Wat doe je nou? Nou, ik gooi een beetje zout en peper over de school. En ik doe een beetje bloem op het bord. Daar haal ik ze zo even doorheen. Trouwens, okay, een beetje peker. Ik nog niet gedaan. Oké, dan gebruiken we deze pan, denk ik. En ik denk dat ze daar net mooi naast elkaar kunnen. En zo, Brian, dit is een plaatstalen pan. Het is een vispan. Boter. Boter, ja, dit is van de Grootgrutter. Dat is heel aardig. Je hebt een heleboel soorten boter. Dit is boter die is de goedkoopste. Dat is een soort wit merk van de Grootgrutter. Die komt uit België. En dat is de enige boter waar een beetje smaak aan zit. Die andere boters die zijn tot nou, meer dan een gulden per pakje duurder. Ja. Maar deze is gewoon het lekkerste. door de stukken die jij schrijft, denk je um, mensen beïnvloeden? Dat ze zich meer bewust zijn van wat ze eten als ze boodschappen doen... of wanneer ze uit gaan eten, waar ze op moeten letten... wat ze moeten waarderen, waar ze kritisch in moeten zijn. He, heb je daar invloed op? Nou, Dat vind ik eigenlijk mijn belangrijkste missie. Uh, daarom schrijf ik ook over uh, restaurants. Ook als ze slecht zijn, hè, er zijn... Uh... Heel veel collega's, de meeste denk ik, dus restaurantrecensenten... die vinden dat je uh, slechte ervaringen moet verzwijgen. Je moet je lezers uh, leuke tips van leuke zaken geven. En uh, dat is je taak. En dan ben je bezig alleen maar publiciteit, propaganda te maken. Ik vind dat ik de lezers een indruk moet geven... over wat er is in de, in de horeca, wat ze kunnen aantreffen. En hoe ze dat dan moeten beoordelen, waar ze naar moeten kijken... waar ze op moeten letten... Uh, in de hoop dat zij kritisch worden... en dat daardoor ook de horeca zelf gedwongen wordt... om wat beter op te letten wat ze doen... en betere kwaliteitsnormen aan te leggen. En ja dat alles in de hoop dat het uh, beter wordt... want het is in Nederland toch een zooitje eigenlijk. Ja? ja? Ja. Er is heel veel pretentie. Er zijn ontzettend veel restaurants tegenwoordig... en heel veel leveren alleen maar imitaties... en uh, gaan uit van uh, halfproducten die in de fabriek gemaakt zijn... En, uh, uh, topkok staan te wapperen met uh, sausen uit zakjes. En uh, alsof dat de normale gang van zaken is. Nou, wat ik hier zo meteen gaan maken, ik zweer je dat het heerlijk is en er is geen zakje weet te ja. pas gekomen. Maar het heeft natuurlijk ook met het publiek te maken. Als de mensen niet kritisch zijn, dan kan, dan kan ze alles worden voorgezet. Ja, als ze niet kritisch zijn, kan alles worden voorgezet Dus mijn, mijn taak, zoals ik het tenminste zie, is van maak ze kritisch en hou ze kritisch. Ja. Dus uh, ja, dat is het. En uh, die kritische, zogenaamde kritische, die restaurantbesprekers en productenbesprekers en boekenbesprekers die niet kritisch zijn, dat zijn geen journalisten. Dat zijn, die zijn een gevaar voor uh, de goede smaak en voor uh, het, uh, de gastronomie in Nederland, die mensen die zijn uh, niet goed bezig is dat in het buitenland dan beter? Zijn daar meer Johannessen van Dam aan de slag? Die gewoon als culinair journalist bespreken wat de nieuwe restaurants zijn. Die boeken bespreken over eten en drinken. Ja, in, uh, in, in willekeurig welk land uh, waar uh, restaurants worden besproken. Daar is het heel normaal dat je kritisch bent. Uh, net zo normaal als. Uh, uh, critici over theaterbezoek uh, ja, dat, kritisch zijn of die een boek we wel, ja. Dat doen ze wel, ja. Maar in de, in de gastronomie, als het over eten en drinken gaat... dan identificeren de meeste journalisten zich met de mensen van, aan de productiekant staan. Ze willen graag ook uh, uh, meeslobberen uh, uit de trog van de, van de horeca. Ze willen graag ook opdrachten uitvoeren, uh, dingen doen voor... Uh, fabrieken En voor de industrie. En ja, ja. Ik word ook wel gevraagd voor de industrie. Maar dat sla ik meestal af. Ze zijn niet onafhankelijk. Ze zijn absoluut niet onafhankelijk. Want dat kost ze geld. De meeste journalisten zijn ook freelancers. De enige die soms kritisch zijn. Maar ook lang niet altijd zijn de, de critici in vaste dienst. Maar een freelancer als die kritisch is. Ja euh, dan slaat hij zich heel wat mogelijkheden. Om een boel geld te verdienen uit handen. En euh, dat gebeurt mij dus ook. Maar gelukkig heb ik een nieuwe positie verworven als kritische freelancer. En daar ben ik heel gelukkig mee dat dat kan. Kijk, dit mes heeft een, een mooie bocht in het snijvlak. En dat betekent dat hij dus mooi rolt. Ik hou met de punt hou ik hem op de plank en ik beweeg het heft op en neer. Dus je kunt ook nooit je, je vingers snijden zo? Nee. Nee, dat is heel belangrijk. Dat je techniek jezelf aanleert... waardoor je niet je vingers snijdt. Ja. Je hebt ontzettend veel messen hier, hè? Ja, ik ben een beetje een messenfreak. Ik vind messen eigenlijk ook wel belangrijk. Ook aan tafel. Daarom eet ik aan tafel ook bijna altijd met mijn eigen mes. Ook als je uit gaat eten? Juist als ik uit ga eten. Thuis heb ik nog wel goede tafelmessen. Maar in een restaurant zijn de tafelmessen meestal heel slecht. Dan word je gedwongen om vlees te snijden met een kartelmes. Nou, je zal nooit een slager of een kok met een kartelmes of met een zaagtandmes vlees in snijden, want daarmee beschadig je het, het, het bloed leeg, het scheurt, en waarom zou je dat aan tafel nog wel doen? Vroeger gebeurde dat ook niet, maar ja, de messen die je dan gebruikt aan tafel, die moet je altijd bijhouden, net als een slager en een kok die doen, maar die restaurantmessen, ja, om dat bij te houden, dat kost te veel geld. Dus dan laten ze er een zaagtand in zetten. Ja. En dan hoef je er niks meer aan te doen. Maar je scheurt alles kapot. Het vlees is gewoon lekkerder als je het met een echt goed mes snijdt. Dus ik heb dat gewoon zelf bij me. Hoe komt het eigenlijk dat Nederlanders... die eigenlijk zo kritisch zijn... met name als het gaat om zaken die in het buitenland spelen... dan staan we altijd meteen met ons vingertje te wijzen... dat we wat betreft eten en drinken eigenlijk alles best vinden? Ja, dat komt omdat wij alles vergeestelijken. Hè? Het gaat om principes. We zijn hoog uh, van de toren te blazen als het gaat om principes... en om religieuze zaken. Uh, ja, We zijn de, hoe heet het, de dominees, de, de, de leraren van de hele wereld. En, uh, maar ja, wat je eet. en Rudy uh, yeah, Kruisbroek zei ook, ja, gastronomie... dat is iets wat qua belang in zit tussen mode en wielrennen. Er zijn heel veel mensen die vinden wielrennen ontzettend belangrijk... En daarom hoef ik daar nog niet eens zo ontevreden over te zijn... over die uitspraak. Maar hij bedoelde eigenlijk uh, ja, niet van primair... nauwelijks zelfs van secundair... maar van tertiair belang in deze wereld. Mm. En uh, nou, Daar ben ik het toch niet mee eens. En je ziet het ook in de wetenschap. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de historische... en wetenschappelijke achtergronden van het eten. Je kan over hoe mensen leefden en hoe ze dachten... heel veel uh, uh, lezen in, de, in ja, de geschiedenis van het eten. En vergeet niet, het is de eerste levensbehoefte. Dus uh, heel veel dingen die mensen vroeger deden... die ze motiveerden, hadden met het eten te maken. En dat is waarom ze bepaalde dingen deden. En het is heel goed om je dat te realiseren. Ja, maar wij doen dat meestal niet. Nee, we zijn nu in een maatschappij van overdaad uh, terechtgekomen. En uh, ja, in Nederland is het amusement. Dan moeten de lolbroeken... Uh, het is of lolbroekerij of het is puur commercieel. Maar een echt serieus koopprogramma is bijna onmogelijk in Nederland. Daar worden de, door de omroep ook geen geld aan uitgegeven. Denk je dat er wel voldoende belangstelling is voor uh, serieuze programma's? Want dat wordt altijd gezegd door omroepen, ja, er is geen publiek voor. Maar jij, jij schrijft serieus over dit vak. En ik neem aan dat je door je lezers ook wel een beetje weet hoe het belangstelling ja, is. Nou, we zijn een land, zeg maar 15 miljoen mensen. En uh, ik denk dat het percentage mensen in Nederland dat er echt serieus in geïnteresseerd is... net zo groot is als in bijvoorbeeld Engeland. Maar ja, uh, daar hebben ze zoveel meer mensen. Dus dan is het ook financieel misschien haalbaar om dat soort programma's te maken... En uh, ik denk dat in Engeland en in Frankrijk meer mensen zijn... percentage zijn, meer mensen, maar ook absoluut meer mensen geïnteresseerd zijn. Dus dat kan het. En zelfs in Duitsland. Mm. Maar het is waar dat in Nederland de meeste mensen alleen maar geïnteresseerd zijn... in het show-element van het, van het eten. En daar is dus geld voor en niet voor andere dingen. Daar heb ik me gewoon maar bij neergelegd. Dus ik blijf in mijn kleine uh, niche... Uh, zitten en proberen uh, ja, in die kranten, lees het parool... Uh, <laughs> uh, zoveel mogelijk uh, goed te doen op dit terrein. Uh, nou, ik heb een die aardappelen die moeten nog drie minuten. Ja, dat is prima. Dus die gaan nu. In, gaan de scholletjes in de pan. De scholletjes gaan in de pan. Ik heb gemerkt dat het door principieel te zijn, dat je het leven eigenlijk makkelijker maakt. Het is de weg van, de, van meer weerstand is vaak toch de gemakkelijkere weg. Uh, ik hoef er dan niet meer bij stil te zijn. Als ik niet lieg, dat heb ik al lang geleden gemerkt: als je niet liegt, dan hoef je ook nooit meer ontzettend op je kivive te zijn. Van Wat heb ik nou weer gedaan? Hoe moet ik niet weer recht breien? Of moet, welke leugen moet ik hier nu weer overheen gooien om niet uh, uitgevonden, uh, uh, ontdekt te worden? Nee, als je gewoon uh, precies zegt wat je van dingen vindt, ook meteen zegt, dan hoef je daar s'nachts niet over wakker te liggen. En uh, nee. Dat werkt. Ja. Want als ik naar jouw carrière kijk... je hebt uh, medicijnen gestudeerd. Heel kort. Psychologie. Ja, ook niet zo lang. Daarna achter de bar gestaan. Ja, ook Journalist dat, ja. geweest. Ja. Uh, boekenverkoper. Ja. Uh, een hoop bonje gehad onderweg. Ja, maar, ja ik dus, zei overal gewoon wat ik overal van vond. Ja. Dat heb ik altijd gedaan. En ja, dat vind ik op zich heel goed. En dat zal ik ook blijven doen. Maar ik heb wel gemerkt dat het voor mij moeilijk is... om een baas te hebben... Personeel hebben is ook al niet gemakkelijk. Ik heb nu wel mensen die mij, mij helpen op kleine schaal. Ja. Uh, hand- te verrichten, daar heb ik ook wel eens ruzie een mee. Maar dat wordt altijd goed opgelost, want ze weten hoe ik het bedoel. Maar een baas kan ik niet meer goed uh, velen. Ik vind het al mooi dat ik als uh, freelancer uh, een paar hoofdredacteuren... en uh, ook gewoon redacteuren boven me heb staan. Daar kan ik redelijk mee overweg. Maar het, uh, ik ben toch blij dat ik uh, niet voor 100% van ze afhankelijk ben. Want? Uh, ja, er komt ongetwijfeld een moment dat je... Ja, komende conflicten. Dat valt niet te vermijden, natuurlijk. De crème fraîche. Mm, dat wordt de basis voor de saus? Ja, eigenlijk de, de, de baksels een beetje van de, van de vis... samen met de, met de wijn en dan de crème fraîche. Daar maak ik mee af. Je kijkt heel serieus op dit moment. Ja, ik overdenk mijn zonde. Ik bedenk wat ik allemaal nog fout heb gedaan. Ja, Denk je wel eens na als je in de keuken staat? Nou. Of ben je zo geconcentreerd? Ik ben vrij geconcentreerd, maar het is, ik vind het heel leuk. Als ik me depressief voel, dan ga ik koken. Dan is niets leuker dan koken. Soms ook midden in de nacht. Dan heb ik echt het gevoel van... Uh, dat alle ellende van de wereld over me heen komt. En dan ga ik koken. Ik maak gewoon ook meer in de nacht koekjes. Dat uh, vind ik leuk. Kaaskoekjes vooral. Dat vind ik ook wel eens zoete koekjes. Wat vind je nou het allerviesste wat je ooit gegeten hebt? Nou, dat was bij zo iemand die uh, inderdaad geen idee wat, wat uh, lekker eten was. Hij, hij wist ook trouwens helemaal niet dat ik over... Eten en drinken schreven naar een specialist en op het gebied. Was die dacht dat ik een soort algemene journalist was bij de krant. En die man had absoluut helemaal geen idee. Die had zelf mayonaise willen maken. En had dat gedaan door. Uh, uh, ik geloof zes eidooiers en twee eetlepels olie door elkaar te mengen. En ja, dat was natuurlijk gewoon uh, een vet uh, dooier geworden. Dat klinkt nergens op. En daarna had hij een, een kip in een. Uh, grote pan met water en noten en zuidvruchten gegooid... en die gewoon gekookt tot dat boel van de botten viel. Maar het was vreselijk. Het was echt, uh, dat was echt heel erg ontzettend. Ik kwam laatst nog een keer tegen. En hij uh, toen realiseerde zich wat hij mij had aangedaan. En uh, ik zei dat ik uh, nog wel eens nachtmerries had van wat hij me had aangedaan. Dat was echt heel erg. Ik ga even de aardappelen uit de magnetron halen. En dan gaat de spinazie in de magnetron. Sommige gerechten, die, die blijven je echt bij. Dus je onthoudt niet alles, maar dingen die je echt hebben, diep hebben geraakt... die weet je nog precies. Die zie je ook nog zo voor je en je proeft ze nog. Ja. Noem er eens eentje. Ja, ik noem dat wel vaker, maar daar was het dus echt ook zo mee. Dat waren kleine makreeltjes op de plaat uh, gebakken. Met uh, couscous waar een beetje citroensmaak aan. zat door de citroenschil. Een beetje citroensap er doorheen, En een saus van een derde boter, een derde olie en een derde mosselvocht. Dat was het hele gerecht. Heel eenvoudig. Maar dat was bij elkaar zo mooi dat de tranen me in de ogen sprongen van ontroering. En nou ja, dat soort dingen komen een paar keer... Voor. Ik kan me nog een dessert herinneren van Gerrit Geveling. Was Dat uh, dat was uh, ijs van uh, sterrenijs met, uh, met rabarber. Ik kon me die combinatie sterrenijs en rabarber niet goed voorstellen. Meestal heb ik meteen een smaakvoorstelling uh, uh, als ik iets hoor of zie. Maar in dit geval wist ik niet hoe dat zou werken... En, dat was zo prachtig. Nou, Toen sprongen mij ook van ontroering de tranen in de ogen. Dat soort dingen herinneren je. Dat was de wijn. Die laat ik een beetje inkoken. Gewoon in het baksel van de vis? Ja. Dus dat drijft nu van alles in. Stukjes bloem. Ja, maar dan blijft het zo, hoor. Dan heb je een klein zeefje gepakt. En dan giet je de saus door het zeefje. Nou ja, het is nog niet de saus, hè. Het is... Uh... Vocht. Het vocht, ja. Zo. Kijk, er zijn al die dingen waar je je zorgen over maakte, die zijn eruit. Nu is er een... Uh... Er zit wat smaak van peper en zout aan. En de wijn. Je ziet, het is rosé. Dat is een mooie, mooie roze. Dat laat je nog even koken? Ja, dat laat ik een beetje inkoken. Er zijn niet heel veel mensen die we me nog thuis durven uitnodigen. Of omdat ze absoluut geen idee hebben wat, wat lekker eten is. En ze denken, nou ja, dat maakt helemaal niks uit. Of omdat ze... Dan hoor ik wel eens uit, of omdat ze me zo goed kennen dat ze weten dat ik alleen maar de allereenvoudigste dingen echt lekker vind. Eh, een bal gehakt met eh, stampot, rauwe andijvie. Eh, nou, daar kan je mij wel heel blij mee maken. Oké, okay, aan tafel. Als jij de fles wijn nog mee kan nemen. Ja. Kijk, een pinkje zout. Nou, Johannes, proost. Proost. Een documentaire over lekkerbek Johannes van Dam. Hij wordt gemist. En daarmee komt... Na vijf uur een einde aan deze aflevering van Woord. Maar niet getreurd, volgende week zitten we hier weer. Tussen twee en zeven op Radio 1. Maar mocht dat te ver weg zijn, u kunt ons vinden op woord.nl. Dan kunt u het afgelopen programma, maar ook andere dingen... prachtige dingen terugluisteren. Ik wil de redactie en onze technicus van dienst, Anne Bakema... van harte bedanken voor al hun goede werk. Wij gaan nu de microfoon overgeven aan Bert van Sloten... van het Radio 1 Journaal. Ik wens u allemaal een prachtig weekend. Tot de volgende keer. Vakantie, maar dan wel op jouw manier. Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.